10 uur, de Wit met het NOS-journaal. De politie heeft de file op de A2... waarbij een automobilist vanochtend om het leven kwam... opzettelijk gecreëerd, zo zegt het KLPD. De politie achtervolgde een auto met twee mannen... die bij Culemborg hadden getankt zonder te betalen. Om de vluchtauto tegen te kunnen houden... waren alle rode kruizen boven de snelweg bij Apkoude aangezet. De verdachte botste daarna in volle vaart... tegen een van de laatste auto's in de file. Een man van 35 uit Maastricht kwam erbij om het leven.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 De Jong won met 21 punten tegen 12. In de klasse tot 75 kilo heeft Noeska Fontijn vanavond zilver gewonnen. Ze verloor de EK-finale met 2 punten verschil van de Russische Torlopova. In de Eredivisie heeft VVV voor het eerst dit seizoen gewonnen. De club uit Venlo won thuis met 4-1 van RKC. Excelsior verloor thuis met 2-0 van Herakles. En Ado Den Haag won thuis met 1-0 van NEC. De wedstrijd tussen Utrecht en Heerenveen is nog aan de gang.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 Leven als een prof wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea for Men. Official partner van de Eredivisie. Nogmaals, goedenavond. Snel naar die ene wedstrijd die nog bezig is. Utrecht, Heerenveen, Bas Stigleren. Waar het 0-1 was en 0-2 geworden is door een doelpunt van Bas Dost... een minuut geleden op aangeven van Narsing. Een tegenstoot van Herenveen. Die snel, venijnig en goed uitgevoerd was. Over de rechterkant. Narsink draait naar binnen. Draait weer naar buiten. Geeft een voorzet. Schuine streep. Schiet in de verre hoek. De bal buiten ieders bereik. Maar niet die van Dost. Want die staat bij de tweede paal. glijdt de bal binnen. Komt vervolgens nog in aanraking. Ook met de paal. Hij valiseert zich er nog licht bij, Maar staat nog altijd in het veld. En zo staat Utrecht op een 2-0 achterstand. Er is gewisseld ook. Oor naar de kant. En een extra, zeg maar, diepe spits. Leon de Kogel erin. En dat moet dan het Utrechtse schip vlot gaan trekken. Want voorlopig is het bijna. Nu komt uh, en Djuricic schiet op de vuisten van Fernandes. Utrecht dik in de problemen in uh, de 62 e minuut van de wedstrijd. 0-2 is de stand. Bij Sebastian Timmerman was de afvalrace. En ik neem aan dat iedereen zo langzaam het afgevallen is. Ja, ze zijn allemaal binnen. En er is altijd toch een winnares. Uh, Laura, Laura Trott uit Groot-Brittannië wint de afvalrace. En uh, ik ben nog steeds aan het afvragen wat er nou met Kirsten Wild gebeurde. Want die had de wedstrijd perfect onder controle. Het het continu in de eerste, tweede of derde positie. Tot ze nog met een 9 over waren en ze door de laatste bocht heen reden. En of haar benen liepen vol of ze was de concentratie volledig kwijt. Maar aan alle kanten kwamen de dames kisten wild voorbij. En ze moesten dus toen af. 9 punten erbij. Eh, brengt haar totaal op 15. Lerre Olaberia uit Spanje. Die gaat inmiddels aan de leiding naar drie onderdelen van de zeskant met negen punten. Zes minder dus dan Kirsten Wild wordt hier uit Polen. Tweede Trott uit Groot-Brittannië nu derde met 12 en 13 punten. En Wild sluit de eerste dag af op de vierde plaats. En dat is een teleurstelling. Morgen nog drie onderdelen om het goed te maken. Patrick Hernandez met Born to be Alive. Nou, Alive is Utrecht niet meer, denk ik, Bas. Nee, en van Patrick Hernandez is het een klein stapje naar Roberto Fernandez... de keeper van Utrecht, die er dus twee om zijn oren heeft gekregen. Kums in de eerste helft en Dos in de tweede helft. Daaromheen heeft met name in het tweede bedrijf Veen wel wat mogelijkheden. Hij krijgt nu de kogel met een doorkopbal. Met de tweede paal moet die bal voor het doel worden gebracht. Dat gebeurt ook wel, maar niemand kan schieten. Ook Duplan niet, nadat nou, Snijder de bal daar hard weer opnieuw brengt. Er komt dus wel weer wat druk van Utrecht. Ja. Wat moet je anders? Mortensson op 30 meter van het doel en dan wel weer terug naar Snijden. Maar behalve de mogelijkheid van Oor heeft Utrecht in het tweede bedrijf eigenlijk nog niet veel gevaarlijks laten zien. Wanneer een dus behalve de goal toch twee, drie dingen die ook link waren. Nu een voorzet van Utrecht. Bal in de handen van Van de Bussen die hoog boven de kogel en Moelenga uittorend. Daar nog de hulp kreeg van zomer bovendien. En dan alle tijd neemt en alle rust met het weer in het spel brengen van die bal. Want ja, veel haast zal de ploeg van Ron Jans niet meer hebben. Want 2-0 in Utrecht, dat zal fijn zijn. Jan zei van tevoren, ik heb veel respect voor het publiek van Utrecht. Die spelen echt altijd een rol. Dat was vorig jaar ook zeker het geval toen Jan Wuiterts... in de allerlaatste minuut van de wedstrijd de winnende maakte. Toen won Utrecht met 2-1. En dat was een wedstrijd waarin het publiek zoveel bombari en zoveel lawaai maakte... dat je echt het gevoel had dat Utrecht met 12 man speelde. Dat is vanavond toch wat minder. Omdat de Veen de zaakjes toch zo langzaam op het droge lijkt te hebben. Bovenberg zorgt ervoor dat een aanval van de Veen die loopt via Narsing wordt onderbroken maar kan niet voorkomen dat Heeren Veen een hoekschop mag gaan nemen. Dat is de zoveelste voor de Friese. Vanaf de linkerkant dit keer gaat het indraaiende bal worden van uh, is dat Asaidi? Dat is inderdaad Asaïdi die de bal voor het doel gaat brengen. Dost kijkt, en kiest positie rond de penaltystip. Komt nu naar de bal toe? Dost, daar gaat de bal overheen. Elm wil koppen, daar gaat de bal dan eigenlijk ook net overheen. wordt door Heeren Veen wel weer teruggebracht bij de hoekschoppen nemen. Assaidi dus op de punt van het strafveldgebied, Eén man voorbij, dan, oh, ja, het is eigenlijk een soort schot ineens. Zoals hij dat kan met heel veel gevoel draait die bal richting de kruising in de verre hoek. Maar uiteindelijk zijn daar toch de vuisten van Roberto Fernandez. Sterker nog de handen, want hij heeft de bal te pakken. Nou ja, 0-2 Utrecht Heerenveen, 69ste minuut. Wie weet wat er nog kan gebeuren in de laatste 22. Adel Den Haag tegen NEC eindigde in 1-0. Dat was ook de ruststand. En ja, uh, dat is altijd bij Adel Den Haag dit seizoen tot nu toe. Uh, de ruststand is ook de eindstand. Die ene goal werd gemaakt door Sean Verhoek. En ja, dan mag je met Jeroen Guten praten. Met je vandaag, John Verhoek. Dat voelt altijd lekker, hè? Ja, zeker. En vooral dat we ook gewonnen hebben. Maar ik denk als je de tweede helft ziet hoe we uh, de eerste helft ook gewoon uh, uitstekend voetbal willen laten zien. En uh, met name ik zelf een uh, aantal goede kansen mis. Door, uh, anders, anders maak je gewoon een hele leuke avond en dan in gewoon 3-4-0. Nu maak je jezelf nog lastig om, uh, om niet te scoren dat het, uh, dat het nog lastig wordt in de laatste minuut voor het nek. Ja, je eerste kans was wel raak. En na goed doorzetten ook. Ja, zeker. Ik, ik, ja, ik ga diep en uh, er staan twee mannen voor me... en ik snij hem af en ik kies gewoon een hoek en hij uh, ziet er gewoon prima in. En, uh, ja, daarna krijg ik een bal van Jens. En, uh, ja, je, ben, je, ben, je gaat kijken naar, naar, de, naar, de, uh, ja, naar het strafschop en je, wilde me, je hoeft hem in principe alleen maar te raken. En, uh, volgens mij wordt hij nog getoucheerd en, uh, voordat hij kwam. Ja, dan is het wel lastig en dan uh, komt hij net op je haak. Ja, dat is zonde. Ja, hij blijft liggen. Hè? En dan, uh, maar ja, je bent ook al voorbij de bal, dus je kunt helemaal niks meer. En heel frustrerend voor een spit. Ja, zeker. Vooral, kijk, je verwacht ook dat de verdediger hem wegschopt, maar uiteindelijk moet jij er gewoon... Ja, ik sta er wel, maar uh, ja, wat ik zeg, hij komt tegen hem hakken. En dat is gewoon zonde, want anders maak je 2-0 en dan maak je het voor je verdedigers makkelijker. En voor jezelf ook. En dan uh, kun je misschien uitbreiden naar de derde doelpunt. Die er toch uh, ja, ook wel helemaal uh, eentje van moet zitten, maar... Uh. Ja, want in de tweede helft krijg je nog twee, twee goede kansen. Welke van de twee, zeg je van, nou, die had echt moeten zitten? Ja, ik denk dat die, die voorzet van West, die uh, was een prima aanval. Heel goed gevoel had en, uh, Ja, geef eerste bal. ik loop naar de eerste bal en uh, ja, ik loop er tegenaan. En uh, die bal moet ik naar beneden knikken. Maar er komt zoveel vaart op die bal. Hè, dat ik, uh, ja, dan moet ik, Het is ook moeilijk om naar beneden te koppen. Maar uh, als je die beelden ziet, dat het, uh, dat het heel weinig schuldt. Maar dat daar, daar weer je niks aan. Ik ben een spits en je moet scoren. Terwijl je toch zou zeggen dat de gebroeders voegt? die kunnen na de training op het trapveldje ook wel een beetje oefenen met elkaar? Ja, zeker. Maar dat doen we ook. Maar ik ben niet alleen met West natuurlijk. Maar ook, ja, ook andere spelers die me bedienen. Als je vandaag Jens zie, die zet me gewoon ja, twee keer weg. Waar ik ook gewoon twee keer kon scoren. En, ja, dat, is, dat zijn ook hele belangrijke jongens omheen. Al met al ja, 1-0, 1 goal. Dat is ook genoeg voor drie punten natuurlijk. Ik denk dat jullie die punten ook wel heel welkom vinden. Ja, zeker. Kijk, uh, van tevoren waren we denk ik ook favoriet. En vooral thuis, dan moet je gewoon, uh, moet je gewoon winnen. Maar uh, die punten zijn zeker hard nodig voor ons om, uh, om de weg uh, naar boven in te slaan. En ik uh, denk als we gewoon zo blijven voetballen, hoe, zeker hoe we de tweede helft voetballen. en de kansen gaan benutten, met name met uh, ja, ik. Ja, dan. Uh... Ja, dan komt het wel goed hoor, met ADO. John Verhoek, de maker van de enige goal bij ADO tegen NEC. We gaan naar Sebastian Timmerman met de tweede heat van de finale van de sprinters. Daar wordt het Siro voor de Levi. Siro! Siro wordt uh, de winnaar van de tweede serie. En die stond al met 1-0 voor... En dus is de Europees kampioen van dit seizoen Kevin Siro uit Frankrijk. Vorige week die tweede achter Denis Dmitriev. Die schakelde hij al uit in de halve finales. Eerder schakelde hij Teun Mulder ook uit in dit toernooi. Dat was in de kwartfinales. En dus kan Teun Mulder in ieder geval zeggen dat hij verloren heeft natuurlijk van de latere kampioen Kevin Siro is Europees kampioen geworden. 24 jaar is hij, komt uit Frankrijk. Hij wint. Maximilian Levy eindigt op de derde plaats. En die Russische kampioen van vorig jaar, Denis Dimitriev, wordt dit keer derde. Hij moet genoegen nemen met het brons. De tweede dag van het EK-baan zit er ook op. Nog geen medailles voor Nederland. Dan moet het morgen maar gebeuren. Wellicht op uh, de Keirin met Teun Mulder. Wellicht op het Omnium. Alhoewel Kirsten Wild dus naar de vierde plaats is weggezakt. Na de eerste dag, je, je dag Jenning gaat doet niet mee. En we hebben ook nog de Madison de koppelkoers morgen. Maar ja, dat is tegenwoordig geen Olympisch nummer meer. Dus stelt toch ietsje minder zwaar dan in het verleden. Dat is allemaal morgen want na de tweede dag heeft Nederland nog nul medailles. Boxster Marielle de Jonge heeft in Rotterdamse topsporthalde de Europese titel in de klasse tot 69 kilogram veroverd. De 33-jarige de Jong versloeg in de finale Maria Badoulina uit de Oekraïne ruim op punten. 21-12. Floris van Hoorn met de Europese kampioenen. Wanneer kwamen de tranen Marichel? Uh, toen ik echt op de nummer 1 ging staan. En de Fox die het gespeeld wordt. Dan probeer uh, je een beetje in te houden. Maar uh, toch, de tranen kwamen een beetje door. Maar ik heb het niet laten gaan. Maar het stond wel op het randje van mijn oog. Was de wedstrijd die je verwachtte? Um, een beetje ja. Ik had haar meer aanvallend verwacht. En uh, ja, ze voelde natuurlijk ook al de druk en het publiek achter me aan. Dat het achter, achter me stond. het achter stond. Ja, ze hield zich gewoon een beetje in en uh, ja, ik dacht zo van, nou ja, als hij een beetje inhoudt, kan ik een beetje de tijd rekken. Maar wel gefocust blijven. Heb je vanaf het begin uh, het gevoel gehad, zij is van mij? Ja, vanmorgen toen ik opstond, een mooie ochtendje, de zon Een mooie dag om Europees kampioen te worden. Want waar lag dan de basis van deze overwinning? In vertrouwen, in de krachten in jezelf staan. En ja, echt zelfvertrouwen. Gewoon weet en visualiseer van je en, en vertrouwen hebben dat alles goed komt. Goed plan, aan je plan blijven houden. Al die tijd en die arbeid die je gezeten hebt, ja, dat is nu allemaal uitgekomen. In um, September heb je tegen haar gebokst. Heb je dat dan nog bij, die partij? Ja, die hebben we vanmiddag even bekeken. Samen ook met, uh, met de andere partijen van, uh, van gisteren. En uh, ja, daar hebben we gewoon een plan van gemaakt, van uh, slippen en, en counteren. En ja, als er, zeg maar, uh, het plan niet doorging, kregen we aanwijzingen en uh, die volgde ik gewoon. Want hoe heb jij je vandaag voorbereid? Uh, S ochtends, uh, had ik me bijna een beetje verslapen, van de ging van de keuring. Ik dacht van ja, ik kan nog een beetje vijf minuten even mijn oog dicht doen. Maar toen belde mijn trainer van, uh, moet je niet keuren? de dacht, oh, dan naar beneden toe, naar ja, gegeten. Ik dacht van ja, ik kan wel heel de ochtend weer in mijn kamer blijven zitten. Maar uh, ik ging even naar huis toe. Even een kop koffie drinken bij mijn tante. Even een rondje gedaan bij uh, mijn uh, opa en mijn oma en mijn neefje. En dan uh, om één uur weer gingen we lunchen. Even rusten. Uh, tactiek doorgenomen. En dan hierheen. Op welk moment van deze dag komt dan bij jou de spanning? T um, toch toen ik samen met mijn trainer zeg maar, de, de tactieken ging doornemen. Dat was van oké, okay, nu gaat het echt beginnen. Over twee uurtjes gaan we naar hem toe. Dan, dan begin je een beetje de spanning te voelen. Maar uh, naarmate ik hier gewoon, uh, in het sportcentrum uh, stond, uh, ging het weg. Goed voorbereiden. Ik wist gewoon, dit wordt gewoon mijn dag. Ik word gewoon Europese kampioen. En iedereen die wist het. En ik geloof er ook in. En ja, als je in gelooft en, en wat je wilt, dan kan je echt alles aan. Maricel de Jong, zij is Europese kampioen in de klas tot 69 kilogram bij het boksen voor de vrouwen. Utrecht, Heerenveen. Het was 0-2, Bas tegen dan lijkt het beslist. Het is 0-3 geworden. kwartiertje voor tijd. Prachtige goal. Dat wel van Juricic Na een aanval. Die begint aan de rechterkant van het veld. Het uh, dree und angel Als je dat zo mag noemen. Op de rand van het strafhofgebied, Heet Bas Dost. En uh, die geeft een hakje bal mee in de loop van Juricic, Die moet hem eigenlijk nog een half metertje achter zich vandaan halen. Maar dat doet hij goed. In de loop neemt hij de bal mee. En eigenlijk in één beweging meteen tik met de buitenkant van de rechter in de verre hoek langs de keeper. Die geen schijn van kans heeft. Dat ook niet verwacht heeft zoals niemand eigenlijk. Mooi doelpunt van Juricic En daarmee is het 0-3 bij Utrecht veen Na 76 minuten. Dat zijn nog cijfers waar weinige mensen rekening mee gehouden zouden hebben. Maar dat het Utrecht allemaal niet mee zit blijkt nadat de ploeg in de eerste, baal, in de eerste helft al de paal raakte via Assare. Dat vlak voor de 0-3 de kans er was. Op 1-2. Dan wordt een avond toch weer heel anders natuurlijk. Maar na de paal werd ook de lat geraakt. Dit keer door Bovenberg met het hoofd uit de vrije schop van Sneijder. Weliswaar buiten het bereik van Van de Bussen. Maar de lat bracht daar redding voor de Friese. En een minuut later is het dus geen 1-2 maar 0-3. En is de wedstrijd gedaan normaal gesproken. Stichler. Zou het dan toch, zou het dan toch. utrecht Veen wordt 1-3. 10 minuten voor tijd door een vlammenschot van Snijden. Eigenlijk niemand zat erop te letten. Niemand verwachtte dat ook. Hij loopt twee man voorbij. Staat op een, nou ja, zeker 20, 25 meter van het doel. Maar ja, dat zit in de familie. Hij kan goed schieten. Een bal in de korte hoek. Nou ja, wat heet korte hoek als je de voor staat. Langs uh, Van de Bussen, die ook wat verbouwereert, kijkt dat het allemaal gebeurt. Maar het gebeurt... En zo is het weer 1-3. Nou ja, wordt het dan misschien toch nog spannend. Dat zou natuurlijk maar zo kunnen. Rodney Snyder scoort. En dat is uh, zijn derde alweer voor FC Utrecht. Nu aan de andere kant Asaidi. Die meteen weer weg kan. Gooit hij de deur dan weer op slot. Dat zou gek genoeg ook maar weer zo kunnen. Dost wacht dan op zijn kans. Als de avond van Veen via Djuric iets verder loopt. Er wordt geschoten, maar het schort wordt geblokt. Utrecht krijgt wellicht weer wat hoop. En wellicht komt er nog een spectaculaire slotfase aan. 1-3 is de nieuwe stand na 81 minuten. Heerder, vanavond eindigde Excelsior tegen Heracles in 0-2 na een 0-1 ruststand. Die 0-1 werd gemaakt door Scheiman. Nou, dan was hij dus gewoon in eigen doel. Uh, uiteindelijk werd hij aan hem gegeven. Over kreeg de tweede op zijn naam. En Ronald van der Geer praat met een ongetwijfeld opgeluchte trainer van Heracles, Peter Bos. Het is een uh, goede vriend van je, John Lammers. Hij heeft het jullie vanavond best lastig gemaakt. Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Ik vond dat ze goed stonden, de eerste helft. Uh, we hadden wel het initiatief. En ik vond ons ook niet slecht spelen, hoor de eerste helft. Omdat het best moeilijk is tegen een goed georganiseerd, compact verdedigende ploeg te spelen. En uh, dat deden we aardig. Je maakt dan de 1-0. We krijgen via Sammy een grote kans voor die kopbal op de 2-0. Maar het was niet makkelijk. En de tweede helft, hè, omdat we dus in een hoog tempo speelden, de eerste helft. weet uh, je dat een tegenstander dat de tweede helft niet meer kan belopen. Maar toen vond ik dat we zelf ook slordig werden. En veel onnodig balverliesleden niet de juiste oplossingen vonden. En, uh, en daardoor verzaakte het uh, af te maken. En ja, dat herstelde je eigenlijk, of dat herstelde je ploeg, tien minuten naar rust. Toen werd de modus volgens mij weer gevonden. Zo moet het. Ja, maar ik vond dat we een hele fase in die tweede helft hadden... waarin we gewoon te veel onnodig balverliesleden achteruit speelden in plaats van vooruit. en uh, Dat hebben we gewoon niet goed gedaan, zelf. Uh, ik vond na de wissels die we, die we toepasten dat het toen weer beter ging lopen. En dat we toen weer wat vastigheid kregen. Het was lastig, met name omdat ze eigenlijk geen centimeter ruimte weggeven. Het is een beetje het spel dat zij spelen en dan maar reageren. Nou, maar ik heb Excelsior dit seizoen al veel zien spelen, maar ik heb ze nog niet zo fel en, uh, en, en, en echt kort op de man zien, uh, zien spelen. En daar waar mogelijk proberen ze ook wel uh, door te jagen richting onze achterhoede keeper. Dus dat hebben ze gewoon goed gedaan. Dat maakt het ons inderdaad moeilijk mee. En dan Een opgelucht man, als het dan toch lukt uiteindelijk op, op, op deze manier? Nou, opgelucht win ik een wat zwaar woord, maar ik ben wel heel blij omdat dit geen makkelijke wedstrijden zijn. Iedereen verwacht dat je gaat winnen. En, uh, en uit ervaring weet je dat dit dan vaak juist de moeilijkste wedstrijden zijn. En uh, ja, als je dan met 2-0 wint, dat weet bijna niemand denk ik. Maar voor het eerst in, uh, wat is het, uh, 27, dit is de 28ste wedstrijd, eindelijk weer in de uitwedstrijd een gehouden. Dat is bijna twee seizoenen, dan, uh, dan ben je ook daar blij om. We kunnen nog wel meer reeksjes ophalen hoor. De eerste Rotterdamse overwinning in de Eredivisie sinds 64. De eerste uitwedstrijd dit seizoen. Nou ja, ga maar zo door. Volgens mij zijn het toch maar drie punten, of niet? Maar wel drie hele mooie dan. Ja, maar dit zijn gewoon belangrijke punten. We winnen nu drie keer achter elkaar. Dat is voor een club als Eredivisie ook niet vaak weggelegd. En als je toch op deze manier bezig bent, we staan gelijk met Ajax. In ieder geval voor een dag. Ik ben ook sowieso voor Feyenoord morgen, maar nu helemaal. En nog even over, over jouw selectie. Pedro heb je gehaald, Duarte, dat zijn jongens die langzaam gebracht moeten worden. Inmiddels moet je hele lastige keuzes gaan maken. Ja, maar lastige keuzes zijn prima keuzes voor een coach. He, als je moet gaan kiezen tussen goede spelers en uh, daar waar Lerin al, al wat verder was en wat eerder uh, minuten ging maken. En nu ook al een aantal maanden in de basis. Is, valt Louis nu voor de zoveelste keer goed in. En, uh, daar zijn we alleen maar blij mee. En dat zei Peter Bos, hij is de trainer van Herakles. Dat met 2-0 won uit in Rotterdam van Excelsior. Bas Tiggelen dacht net bij 1-3 dat de spanning een beetje terug was. Hoe is het nu, Bas? Ja, dat duurde 83 seconden. En toen was het 1-4. die kreeg de bal en dacht: Hé, hey, ik heb nog geen goal gemaakt. Laat ik dat er nu maar doen. Slimme actie. Even via een tegenstander, wel een klein beetje geluk. En de binnenkant van de paal buiten het bereik van de doelman. En zo is de spanning in Utrecht eigenlijk net zo snel als dat hij even weer kwam. Nou ja, die Utrechtse doelman, hè? Nu weer 4. Ja. Nou ja, erg ongelukkig. Uh, nou ja, 1-4. Daarmee is de wedstrijd eigenlijk meteen weer voorbij ook. Dat voel je ook aan alles. Het mooiste moment eigenlijk was een detail waarbij Veen wilde wisselen. Quentin Martinez al klaar stond om erin te komen. Toen werd het 1-3. En toen zei de trainer, Rond Jans, nou ga maar even weer zitten. En 90 seconden later zei hij tegen Martien, weet je wat jij doet? Trek je jasje maar weer uit, want je komt er alsnog in. Zo snel kan het dus gaan. 1-4 is de tussenstand. Wordt het 1-5 als er geschoten wordt door Jan Maat vanaf de rand van het stadvoergebied. Wat heeft hij veel tijd nodig? En dan schiet hij uiteindelijk met links ook nog. Heel zwak tegen schut op. En daar ontsnapt Utrecht aan een nog grotere achterstand. Het is gedaan, dat zei ik net ook, maar nu geloof ik het echt. Vier minuten nog, officiële speeltijd 1-4 in Utrecht. Fairy tale van Alexander Rubak. Uh, Daar straks had je een mooi bruggetje. Kan je dat bij dit nummer ook? Fairy Tale, Bas? <laughs> dat <het> wel heel <laughs> erg makkelijk. He? zo Gaat niet doen ook. Anderhalve minuut nog in de Galgenwaard. Utrecht 1-4 achter tegen Herenveen. Uh, nou ja, daarmee is de wedstrijd volledig gespeeld. Het is de eerste keer dit seizoen dat FC Utrecht gaat verliezen. Nadat het twee keer won en twee keer gelijk speelde hier in de Galgenwaard. Maar vandaag door Herenveen dus aan de kant wordt gezet. Martinez invallen voor Herenveen. Die niet bij de bal kan komen. En wel probeert te controleren. Maar dan niet in slaag. De hulp van Jan Maat komt te laat. En als Jan Maat dan weg is. Rechts achterin. Dan duikt daar Molenka op. Als Utrecht wil counteren. Maar Molenka verslikt zich in Leeuw. Die heb ik al eerder een compliment gegeven. Omdat ik vind dat deze jonge verdediger zich erg snel ontwikkelt. Ook bij Jong Oranje tegenwoordig. In de kijker is bij Corpot. Die hem al een keer selecteerde ook. En niet onterecht. Want die. Komt er wel. De kogel en Snijder leiden nog maar zijn FC Utrecht aanval in. Waar ook Bovenberg zich mee bemoeit. En zelfs Forstemans nu op de helft verschijnt van Veen. Maar het is allemaal te laat. 30 seconden nog te gaan in de officiële speeltijd. Een omhaal nog van Duplan. Dat oogt dan spectaculair. Maar ook deze poging gaat alweer hoog over. En dat betekent dat er nog gewisseld kan worden. Want daar heeft Veen dan nog wel zin in. Pelen van Aanhold gaat zijn debuut maken nog in deze wedstrijd. En komt voor Filip Juricic in het elftal. Dat betekent dat het voor hem Pelen van Anhold nog een... Mooie avond is ook in de slotseconden van deze wedstrijd. De vraag is dan altijd: dat is leuk om in de gaten te houden. Gaat hij de bal nog raken, of zal het blijven bij een lopend debuut zonder bal? De vraag is ook: gaat Blom met deze stand nog veel tijd bijtellen, of zegt hij: ik geloof het eigenlijk wel? Dat zou helemaal een giller zijn dat deze Van Amstel nu in het elftal komt, en dat Blom zegt: we fluiten nu af. Nee, er komt een minuut extra tijd bij. In deze wedstrijd tussen Utrecht en Heerenveen, dat betekent dat van de Bussen nog een keer een trap mag gaan plaatsen naar voren, en dat Utrecht via Schut nog een keer de bal op de andere helft komt. de kogel komt door. Moulenga wil wilde wel dat de bal toe. Er is Leeuw weer eerder bij. En dan is de bal weer op de Utrechtse helft aangekomen. Waar dus nu allemaal anderen staan, zo in de buurt van Dost, namelijk van Anhot. En uh, wie zijn die andere invallers? Martinez, die noemden we al. En van La ook in het elftal gekomen, al in een eerdere fase bezit voor FC Utrecht via de doelman die nog een uh, trap naar voren in petto heeft. Waar Mulenga wel de lucht voor in wil, maar weet dat het allemaal vergeefs moeite is. Utrecht zoals gezegd gaat verliezen voor het eerst in een thuiswedstrijd in dit seizoen. En bij Heerenveen kan je zeggen dat er weliswaar veel gelijk gespeeld is dit seizoen. Al vijf keer dat dat weinig punten oplevert. Maar dat het uh, wel zo is dat Heerenveen inmiddels al zeven duels ongeslagen zijn. Acht zelfs als je de bekerwedstrijd tegen VVV meetelt. Daar kan. Jans in ieder geval zeer tevreden over zijn. Want wel te vaak gelijk gespeeld en dus weinig punten. Maar wel een hele aardige serie neergezet en winnen in de gewaard. Dat doet ook niet zomaar iedereen. En al zeker niet met deze cijfers. Het zit er normaal gesproken op. Het zit er zelfs helemaal op. Utrecht, Heerenveen, eindigt op 1-4. Buitenlands voetbal, Bye, langs de lijn. En dat buitenlands voetbal beginnen we in Duitsland. Met Frank uit. Frank, uh, titelverdediger, Borussia Dortmund tegen Köln. Laag geclasseerd, 5-0. Dat is een makkie, gewoon noemen we dat. Ja, inderdaad. En dat had uh, Dortmund ook wel eventjes nodig. Afgelopen week in de Europa League tegen Olympiakos Piraeus. Een pijnlijke 3-1-nederlaag geleden in Griekenland. En daar hadden ze nogal wat hoofdpijn van gekregen. En dan hadden ze het geluk inderdaad tegen Köln te mogen spelen. De trainer Klopp had toch nooit met Dortmund verloren van, uh, van Köln. En 5-0, dat is een duidelijke Uitslag 3-0 bij de rust. Nou, dan kon Götze ook nog even een halfje rust pakken... de spelmaker van uh, Dortmund. Ideaal dus voor Dortmund om even terug te komen... na zo'n uh, negatieve week in Europa. Ja. bij Stuttgart uit bij Nuremberg 2-2. Uh, Boularus nog gespeeld? Boularus speelde vanaf het begin... maar de, die deed vrolijk mee aan de malaise van zijn eigen ploeg... Uh, met name voor de pauze... waar het uh, uh, Stuttgart niet echt geweldig was. Een uh, beetje fantasieloos uh, speelde... Aan de bal kwam er niet goed, uh, niet goed uit. Uiteindelijk werd het 2-2. Uh, Ook nog een goal van Timmy Simons. Die scoorde de eerste goal in de wedstrijd. Uh, Speler van Nürnberg tegenwoordig. Ex-PSV. En uh, uiteindelijk maakte uh, Mazza voor Stuttgart vlak voor tijd nog 2-2. Uh, en dus verdiende Stuttgart stiekem toch nog een puntje zonder goed te spelen. Ja. Hoffenheim won van uh, Borussia Mönchengladbach. 1-0 e uh, nog Nederlanders. Ja, daar deden bij Hoffenheim de Nederlanders mee... die we eigenlijk altijd kunnen noemen tegenwoordig. Braafheid stond in de basis en ook uh, uh, uh, daar stond... Ook Ryan Babel in de basis. Ik zou hem bijna vergeten, terwijl hij toch een goede wedstrijd uh, speelde. Maakte indruk aan de, aan de linkerkant met veel van zijn rusjes. Ging zijn tegenstander nou, ik denk wel een keer of 10-15 voorbij uh, in die wedstrijd. Hoffenheim was dus uh, duidelijk beter dan uh, Borussia Mönchengladbach... waar Brouwers weer op de bank zat. Maar ook dat is tegenwoordig al uh, heel erg normaal. 1-0. Ibisevic scoorde een goal. Die had al zijn basisplaats eigenlijk al niet meer had Ook al een tijdje niet meer gescoord. Hij staat weer eens uh, op het lijstje. Het zal hem en uh, zijn ploeg Hoffenheim heel goed doen. Yeah. <laughs> Uh, het gaat niet goed met HSV. 1-1 uh, nu tegen Wolfsburg. Zijn ze daar blij mee? Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat ze... Ieder puntje daar zijn ze nu hartstikke blij mee. Ze vinden ermee aansluiting naar de ploegen... die uh, straks niet hoeven te degraderen. Want uh, die hebben ze nu weer binnen bereik. Fink, de, de nieuwe trainer, zat vandaag voor het eerst op de bank. Maakt zijn debuut. De Duitser in de Bundesliga. Coachte tot nu toe in, uh, in Oostenrijk. En uh, het was een, een moeizame uh, gelijkspel. Hoewel Wolfsburg op de counter kwam. Had HSV alle mogelijke moeite om door de verdediging van Wolfsburg heen te breken. Dat lukte uiteindelijk ook pas in de tweede helft na 11 minuten... door Petric, die de gelijkmaker aantekende. HSV was wel beter. Eén ja, punt is dan een soort van schrale troost. Maar ze zullen er met ieder puntje zijn. Ze zijn op dit moment blij in Hamburg. Bayern en Schalke hebben we niet gehoord, maar die spelen morgen. Ja, inderdaad. Allebei een in uitwedstrijd. Schalke bij uh, Bayern Leverkusen en Bayern München speelt bij Hannover 96. En de stand? De stand. Uh, München blijft aankoppen. In ieder geval aan het einde van uh, deze speelronde. Staan uh, daar nu nog steeds met 22 punten. En moeten dus morgen nog spelen. Dortmund nu 10 gespeeld, 19 punten. Daarachter Stuttgart, Bremen en Borussia, München, Gladbach. Allemaal 17 punten. Hoffenheim uh, klimt drie plaatsen. Want uh, door die overwinning op Borussia, München, Gladbach naar uh, 16 punten. En uh, ja, Gladbach, dat stond tweede. Maar is dus nu gezakt naar de vijfde plaats. En onderin natuurlijk, ik heb het al even gezegd, Hamburger, is die een plekje stijgen vanaf plaats 18. De laatste plaats die laten ze nu over aan uh, SC Freiburg. En ze hebben, zoals gezegd, uh, plaats 14 weer in beeld. Kaiserslautern staat daar en dat is ongeveer een veilige plek. Ach ja, er zijn pas tien wedstrijden gespeeld. Zo is het, dus het kan toch... nog eventjes hè? Het seizoen duurt nog lang. Er is nog niet eens een herfstmeester. Dan de Engelse Premier League. Daar is Newcastle United na negen wedstrijden nog altijd ongeslagen. De ploeg van doelman Tim Krul won met 1-0 van Wiccan Athletic. Het verschil met koploper Manchester City, dat morgen op bezoek gaat bij de nummer 2 Manchester United, is slechts drie punten. Aston Villa ging voor eigen publiek met 2-1 onderuit tegen West Bromwich Albion. En dat alles brengt de volgende stand. Nou, ik vertel nog even wat de andere uitslagen waren Wolverhampton, Swansea 2-2. Michel Vorm op doel natuurlijk bij Swansea. En Liverpool met Kuit en Suarez 1-1 tegen Norwich City. Uh, City uit Manchester gaat een kop. 22 uit 8. Gevolgd op twee punten door uh, United uit Manchester met 20 uit 8. En dan uh, Chelsea 19 uit 8. En Newcastle United vierde dus met 19 uit 9. Vijfde is Liverpool 15 uit 9. Dan Spanje, Malaga tegen Real Madrid 0-4 met uh, drie goals van Cristiano Ronaldo. Joris Matthijsen speelde de hele wedstrijd bij Malaga, maar ja, Ruud van Nistelrooy bleef daar de hele wedstrijd op de bank. Vandaar die nul dus. Sporting Gijón tegen Granada 2-0, Racing Santander, Espanyol 0-1 en Barcelona en Sevilla zijn pas om tien uur begonnen. Zover ik me nu kan zien, is het nog 0-0. Dat klopt inderdaad. Uh, Real Madrid gaat voorlopig even aan kop. 19 uit 8, gevolgd door Barcelona en Levante. 17 uit 7. Sevilla is vierde, 15 uit 7. En Valencia vijfde, 14 uit 7. Dan Italië, Fiorentina, Catania 2-2. En Juventus, Genoa 2-2. 1. Juventus en Udinezen met 12 uit 6 een kop. Gevolgd door Cagliari, Lazio met 11 uit 6. Dan de Belgische, eerste klasse A-agent Loker 3-1. Cercle Brugge, Versloer, Leuven 2-0. Liersen tegen STVV 0-2. Racing Genk, de ploeg van Mario Been, won van Bergen 2-0. Een beerschot en KV Mechel speelden gelijk 2-2. Anderlecht en Club uit Brugge komen morgen pas in actie. Anderlecht gaat een kop, sowieso 23 uit 10 uh, Agent heeft er 22, maar dan uit 11. Clubbrugge heeft er 22 uit 10. De vierde is Cerkelbrugge 22 uit 11. En dan volgen op een behoorlijke afstand Bergen en Racing Genk met 16 uit 11. ...hebben over handballen. De Nederlandse handbalsters bereiden zich deze week... ...in eigen land voor op het WK in Brazilië. Een toernooi dat in december wordt gespeeld... ...en waar Oranje zich vrij eenvoudig verplaatste. Een goed WK kan leiden tot het Olympisch kwalificatietoernooi... ...en misschien wel tot de Spelen van Londen. Met vier oefende wels zet Oranje de laatste puntjes op de i. Vanavond werd overigens verloren van Noorwegen 28-21. U hoort een bijdrage van Richard van der Made. Deze week won de ploeg van bondscoach Henk Groener al beide duels van Tunesië de nummer 2 van Afrika. Vanavond en morgenmiddag volgen nog Olympisch en Europees kampioen Noorwegen. Een handbalgrootmacht waar Oranje zes jaar geleden nog 30-30 tegen speelde op het WK in Sint-Petersburg. Dat was ook de laatste keer dat Nederland actief was op een wereldkampioenschap. Linkerhoekspeelster Joyce Hilster maakte dat succes van nabij mee. En is ook nu weer basisspeelster. Ik denk dat het twee hele verschillende lichtingen zijn. Uh, en ik denk dat die lichting uh, ont ontzettend goed was. daar uh, ja, speelden echt topspeelers in. Zoals Saskia, Mehroel, Olga, Asink, Natasja Burg, Irina Pushits. Ik denk dat je die lichting niet met deze lichting kan vergelijken. Ik denk wel dat. Uh, dat wij in de loop der jaren uh, weer een heel goed team hebben opgebouwd. En dat daar nog heel veel rek in zit en heel veel mogelijkheden. Uh, met ook zeg maar, de jongeren die er nu bij gaan komen en die zich gaan doorontwikkelen. Uh, en dan denk ik als wij goed spelen dat we ook echt goed zijn. En dat we ook iedereen kunnen uh, verslaan. Ik denk dat het wel het makkelijk is dat het moment dat het niet goed loopt, dat we dan ook weer best wel ver terugvallen. Ik denk dat dat nu nog wel de, daar de stabiliteit voor ontbreekt op dit moment. Um... Ja, de vergelijking. Ja, nee, dat vind ik een hele moe. Ik denk dat het echt twee wel aparte generaties zijn uh, die ik het mee mogen maken, gelukkig. Oké, okay, kom. Oh, Henk Groener, waar valt qua spel nog winst te boeken bij jouw team? De afgelopen twee jaar vrij veel progressie behaald, natuurlijk al met deze jonge ploeg die toch barst van het talent, veel spelvreugde. Waar kun je winst boeken nog? Nou, we kunnen vooral winst boeken um, in onze dekking. Uh, waar we gewoon stabieler moeten worden. Waarin we veel uh, dwingender op moeten treden in situaties waarin de tegenstander tot score kan komen. Daar laten we toch nog vaak uh, de zaak wat lopen. Um, waar nog verbeteringen zitten, zit in de omschakeling vanuit die dekking naar de tegenhaven. Alhoewel dat het vanavond, uh, moet ik zeggen, buitengewoon goed ging. Ook de, de, de eerste fase, lange bal vanuit de keeper direct naar voren, hebben we vandaag een aantal keren gezien. Waar dat in het verleden eigenlijk ontbrak in ons spel. En daarna moeten we in, de, in ons aanvalspel, zeg maar, als de opgebouwde aanval gespeeld wordt, nog uh, tactisch slimmer spelen en, en de zwakke plekken van de dekking in de tegenstander uh, blootleggen. Een van de ervaren handbalsters die al veel heeft meegemaakt is de 26-jarige Maura Visser. De speelster op middenopbouw om wie veel draait binnen Oranje. Maar net nu het WK dichterbij komt, kampt Visser met kraakbeenletsel in haar knie. En eigenlijk moet ze geopereerd worden. Uiteindelijk wel, ja. Uh, het is de vraag wanneer. Want uh, ja, als je dat op dit moment doet, dan ben je er drie maanden uit en dat betekent dus dan geen WK. En uh, ja, mijn gezondheid gaat natuurlijk voorop, maar als ik op dit moment kan spelen, dan, dan wil ik dat natuurlijk heel graag. Maar niet met het risico dat mijn knie dan de rest van mijn leven versleten is. Want uh, als het goed is, duurt mijn handbalcarrière nog wel een beetje langer. Maar uh, ja, ik ga er alles aan doen om bij die WK erbij te zijn. Als mensen blessures hebben, is het de vraag, ben je op tijd fit om zo'n zwaar toernooi als een WK met, met uh, misschien wel negen wedstrijden in vijftien dagen... Uh, om dat aan te kunnen en uh, dat hebben we ook met elkaar al besproken. En ze heeft uh, deze week nog een, een MRI-scan gehad, is bij de orthoped geweest, nog een keer naar gekeken. En we hebben afgesproken dat ze de knie weer gaat optrainen. En, en uh, dan gaat kijken of het, uh, of het haalbaar is om, om fit op een WK te spelen. Als ze niet fit is, hebben we ook met elkaar gesproken. Dan is haar knie voor de rest van haar carrière veel te belangrijk om die uh, nu op het spel te zetten. Zonder Visser speelt Oranje morgen in Rotterdam het laatste oefenduel op weg naar Brazilië voor de toekomst van deze jonge ploegen een belangrijk toernooi. Want een plek bij de eerste zeven of misschien zelfs eerste acht... betekent het Olympisch Kwalificatietoernooi in mei. Opnieuw Joyce Hilster daarover. Ja, ja, nou ja, die, moeten we, die kans moeten we grijpen. We krijgen die, uh, ja, die, die mogelijkheid. En uh, ik denk zeker dat het dat met dit team mogelijk is... en dat het bij iedereen wel erg leeft... dat we het Olympisch Kwalificatietoernooi uh, willen gaan spelen... Of het een tweede lukt, dat is natuurlijk altijd weer een ander verhaal. Het is niet alleen, ja, er komt ook een stukje geluk bij kijken natuurlijk. Eind november verzamelt de Nederlandse ploeg zich in Denemarken... voor de laatste keer in voorbereiding op het WK... dat voor de handbalsters op 3 december begint tegen Spanje. En dat zei Richard van der Made. En zoals gezegd, Nederland verloor dus vanavond van Noorwegen... een oefenwedstrijd met 28-21. Kort nadat Marichelle de Jong de Europese bokstitel pakte in de klasse tot 69 kilogram... moest Noeska Fonteyn aan de bak in de klasse tot 75 kilogram. Ze redden het niet. Zij verloor met 13-11 van een Rusin Torlopova. Floris van Hoorn zocht met Fonteyn naar een verklaring. Met wat voor boodschap uh, ging jij de ring in vandaag? Qua tactiek? Of, uh, ja, tactiek. Ze, ze blijft aanvallen, dus je moet... Uh... Je moet niet blijven staan, sowieso een stap achteruit... en die recht te geven en dan weg of meteen weg. En uh, Ja, ik heb het geprobeerd, maar het was gewoon lastig. En, uh, het is niet genoeg gelukt. Durf jij nu al te zeggen van dat het op tactisch gebied mislukt is? Ja, kijk, tactisch en technisch ben ik gewoon beter dan haar. Alleen, uh, je moet een stuk beter zijn om van uh, zo iemand te winnen... die uh, gewoon sterk is en uh, gewoon als een boer naar voren komt eigenlijk. En ja... Uh, yeah. Het was gewoon niet genoeg. Kun je zelf wat verwijten? Uh, ja, daar moet ik eerst een video voor terugzien. Ik denk dat ik wel uh, heb gegeven wat ik had, zeg maar. Maar uh, ja, misschien toch niet helemaal de opdracht goed gedaan, altijd. En uh, ja, je zit veel in een clinch en ik had het idee dat ik daar niet goed uit zou komen. Als ik me daar, ja, het was zwaar, zeg maar. En uh, misschien had ik toch meer moeten proberen om daar toch sneller uit te gaan. Omdat toch de secondes doortikken op het moment dat je zo staat. En als je achter staat dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk niet handig. Dus uh, ja, misschien had ik dat, daar toch nog meer energie in moeten leggen. Het hing een beetje over het toernooi heen. Jouw coach is door de boksbond weggestuurd zeg maar, tot en met de Olympische Spelen van Londen. Wat voor invloed heeft dat gehad op deze wedstrijd? Op deze wedstrijd, nou, um, naarmate het uh, toernooi eindigt eigenlijk, wordt het steeds uh, minder, minder wedstrijden natuurlijk. Dus dan ben ik net na Marichelle. En dan, uh, ja, dan is Ton natuurlijk in de, in de ring op het moment dat ik eigenlijk opgewarmd moet worden. En uh, ja, ze dus hebben wel goed voor een vervanger gezorgd, zeg maar. Maar dat is wel iemand, ja, waar ik nog nooit mee heb getraind, zeg maar. Dus ja, dat, dat gaat dan zo anders. En uh, ik heb van tevoren met mijn eigen trainer gesproken over een tactisch plan. En ja, weet je, dat dat... Als je dan net voor de wedstrijd nog, uh, nog een keer goed erin prent... dan is het, ja... Ik weet niet wat het... Uh, ik wil niet zeggen van dat, dat ik dan wel met twee punten had uh, gered. Maar uh, ja, ik denk dat het wel invloed heeft. Wat ga je nu met deze zaak doen? Eerst een nachtje over slapen sowieso. En, uh, ik heb een week nu uh, waarin ik niet ga trainen. En uh, ga proberen om een nieuwe structuur uh, te krijgen. Of ja, yeah, over nadenken. Goed over nadenken. Maar in die nieuwe structuur is dat toch eentje met... Jouw dagelijkse trainer, wat ook je partner is? Dat hoop ik wel, maar uh, we moeten even kijken hoe dat, ja, hoe dat dan zou moeten. Wat een goal! De Eredivisie. En de goal. Alle wedstrijden van vanavond. De eerste is Excelsior Heracles die eindigt in 0-2 na 0-1 rust dan... door een eigen doelpunt van Schijman. 0-2 werd er overtoon. Door die overwinning stijgt Heracles naar, naar voorlopig de zevende plaats... met evenveel punten als Ajax. Maar dat is niet de enige reden voor het trainer Peter Bos om blij te zijn. Iedereen verwacht dat je gaat winnen. En, uh, en uit ervaring weet je dat dit dan vaak juist de moeilijkste wedstrijden zijn. En uh, ja, als je dan met 2-0 wint... Weet bijna niemand denk ik, maar voor het eerst in wat is het 27? Dit is de 28ste wedstrijd eindelijk weer een uitwedstrijd de nul gehouden. Dat is bijna twee seizoenen. Dan, uh, dan ben je ook daar blij om. We winnen nu drie keer achter elkaar. Dat is voor een club als hier was ook niet vaak weggelegd. Uh, we staan gelijk met Ajax. In ieder geval voor een dag. Hè. Ik ben ook sowieso voor Feyenoord morgen, maar <laughs> nu helemaal. Vlak voor rust kwam hier Aakles op voorsprong. Het eigen doelpunt was volgens, volgens de trainer van Excelsior het keerpunt in de wedstrijd. Ik denk wel dat het doelpunt een belangrijk onderdeel is. Want dan zie je ook daarna zijn wij heel eventjes de kluts kwijt. En, en, en krijgen hun gewoon wat meer kansen. En zoeken we weer naar onze organisatie. En dat probeer je dan in de rust probeer je dat recht te zetten. En ik moet zeggen dat ging aardig. En dan voetbal je weer aardig mee. Maar je moet toch wat, denk ik, wat scherper met die kansjes die je dan krijgt omgaan. En die trainer van Excelsior heet John Lammers. Scheiman was de slemiel van de wedstrijd. Hij hielp met een eigen doelpunt Herakles in de wedstrijd. Maar raakte de Excelsior-speler de bal nu wel of niet aan? Ja, volgens mij wel. Hij kwam tegen, tegen mijn bovenbenen. Ja, spijtig maar waar. VVV tegen RKC eindigde in 4-1 aan 2-0 ruststand... door doelpunten van Yoshida en Wildschut. 2-1 werden door Braber, voor maakte 3-1 en Linzen 4-1. En bij die stand stopte Dommel de Vocht van VVV ook nog een strafschop van Braber... die dus eerder wel gescoord had. Voor VVV was het erop of eronder. Hij was dit seizoen nog niet gewonnen. En dan komt RKC op bezoek. De trainer van VVV, Klen Boek. We wisten dat er al zoveel druk op die wedstrijd zou liggen... en ook op die spelersgroep om die wedstrijd vandaag te winnen. En we hebben het allemaal ietsje losser gelaten. We hebben het allemaal iets meer de verantwoordelijkheid in hun handen gelegd. En als je dan ziet hoe ze daar vandaag mee omgaan, dan uh, prima. We laten ons zijn, uh, deze drie punten zijn niet de enige waar dat we moeten van moeten wakker liggen. We moeten gewoon uh, vanaf morgen werken naar de wedstrijd van Nakhbreda toe. Ik Wildschut speelde opvallend goed aan de kant van VVV. De aanvaller was basisspeler omdat Moesa geschorst was voor dit wel. Het is natuurlijk uh, zo jammer voor Moesa, ook voor het team. Moesa heeft natuurlijk een goede voetballer. Maar ja, uh, als hij dit niet is, dan moeten anderen opstaan. En uh, ik ben blij dat ik uh, vandaag het team heb kunnen helpen. En, uh, nou ja, de eerste wedstrijd stond ik in de basis en daarna ja, een kleine terugval gehad. En nu kreeg ik de kans en uh, ja, mooie goal en assist. Voor RKC was het de derde achtereenvolgende nederlaag. En dat zorgt voor een niet al te beste stemming bij de trainer Ruud Brood. Natuurlijk ja, ben je doodziek daarvan, omdat je...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 Wij moeten niet, zoals we de goal soms weggaven twee keer... met die arrogantie van nou, we lopen door. Dat, dat kan er bij mij niet in. Ah, Den Haag tegen NEC eindigde in 1-0. Dat was ook de ruststand. John Verhoek maakte die enige. Laten we dus maar meteen naar die match winnen gaan. Hij was natuurlijk blij met zijn treffer. Ja, zeker. Kijk, van tevoren waren we denk ik ook favoriet.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 Een compliment aan de ploeg dat ze met lief en uh, met alle zaligheid uh, erin gooien om het doel te voorkomen. Dat dus, uh, was mooi om te zien. Een krappe maar verdiende zegenverraad. En daar kan de trainer van de NEC, Alex Passoor, zich ook in vinden. Daar ben ik het mee eens, ja. Ik vind dat uh, je niet zo moet, uh, moet zeuren. Ik wil niet zeuren over uh, of het nou verdiend is of niet. Uh, de, de regels schrijven voor dat als je scoort, één uh, keer meer dan het tegenstander dat je wint. En uh, zij hebben in de eerste helft één mogelijkheid gehad en die zat er meteen in. Terwijl ik vond dat wij in de eerste helft wat beter voetballen dan zij. En uh, dat kan het dan in de tweede helft wel. Maar uh, ja, het is voor ons op dit moment uh, heel lastig om die bal erin te schieten. FC Utrecht tegen Veen eindigt in 1-4 naar 0-1 door Koems. 0-2 Dost, 0-3 Djuric, 1-3 Snijder en 1-4 Assaidi. Pas gelukkig praat na met de trainer van Heerenveen, Ron Jans. Als het weer gelijk was geworden, was ik natuurlijk gaan zeuren. Maar nu win je. En nu zeg ik, wat een geweldige serie is Heerenveen eigenlijk mee bezig. Want je hebt nu zeven wedstrijden met de beker erbij, zelfs acht niet verloren. Ja. Nou, dan uh, ga ik maar relativeren. Uh, ja, wat vanavond telt is gewoon de overwinning. En, uh, we hebben wel een mooie serie, maar we hebben veel te veel gelijk gespeeld. En, uh, we hadden echt het gevoel dat we punten hebben laten liggen. En dat is ook zo. En, uh, dan moet je ze ergens terugpakken en, uh, om dat dan uh, in Utrecht te doen. Ja, Dat is niet verkeerd. Ja, we hebben elkaar dit seizoen wel eens gesproken. En toen zei je, het zit af en toe wel een beetje tegen. Zat het vanavond ook op de cruciale moment een beetje mee? Nou, oh, de eerste goal was echt een hele lullige goal. Het was wel een hele mooie aanval, maar eigenlijk speelt Sven Kums de bal te veel voor zich uit. En volgens mij kreeg hij de bal zo'n beetje in zijn kruis en zo vliegt hij over de keeper heen. En dat was gewoon een heel belangrijk moment, want je zag wat dat Utrecht qua vertrouwen kwetsbaar was. En eigenlijk niet, niet, niet echt meer in de wedstrijd heeft gezeten, een paar momentjes misschien na. En ja, na rust hebben wij dat ook goed uitgebouwd. Ja, ik bedoel ook maar, Utrecht raakt de paal na vijf minuten. Utrecht raakt de lat, uh, dat kan 2-1 zijn, dan wordt het 3-1. 0. Uh, Utrecht maakt 3-1. Een minuut later is het weer 4-1. Dat zijn de dingen die wel meezitten vanavond. Ja, nou ja, dan uh, geef ik je graag uh, gelijk. Dat is niet zo moeilijk bij een, uh, bij een overwinning. Nee, dat, dat is ook zo. Alleen dat ik zeg, uh, uh, we hebben het geluk uh, niet meegehad... bedoel ik eigenlijk meer dat we eigenlijk het uh, geluk... in sommige wedstrijden niet hebben afgedwongen. Want uh, nou, tegen NEC en tegen uh, de Graafspel vind ik dat we eigenlijk... Uh, ja, dan, dan is het niet geluk, maar het is onze eigen schuld. En, uh, maar het is ook eigen, onze eigen schuld dat we vandaag uh, hebben gewonnen, lijkt mij. Ron Jans na de 4-1 overwinning in Utrecht op FC Utrecht van Heerenveen. Gisteren al eindigde de graafschap nak in 3-1. De top 6 komt morgen in actie, dus de stand blijft aan de top precies hetzelfde. AZ, 22 uit 9. Tweede plaats gedeeld door PSV en Twente, 20 uit 9. De vierde plaats gedeeld door Feyenoord en Vitesse, 17 uit 9. En de zesde plaats is Ajax, 16 uit 9. Onderin hebben ze allemaal tien wedstrijden gespeeld. Vijftiende is de graafschap met 9 punten. Dan volgt NEC met 7 punten. Dan VVV met 6. En Excelsior blijft ver achter. Dat heeft er pas 2. Het programma van morgenmiddag is Ajax Feyenoord om half één. Vandaar dat de uitzending van langs de lijn al om kwart over twaalf begint. Om half drie is er AZ tegen Roda en Groningen tegen FC Twente. En om half vijf is er ook nog Vitesse PSV. In de Jupiter League werd vanavond één wedstrijd gespeeld. Emmen tegen Almere City eindigde in 2-2. Het einde van deze NOS langs de lijn. Twan en Tom zitten dus morgenmiddag om kwart over twaalf met Ajax Feyenoord. En Max van Wezel doet het volgende uur met het oog op morgen. Voor een prettige avond. Heeft jouw club geld nodig? De beste clubsponsor ben jezelf.